dat Israël zal de Heer leren kennen. Paulus zegt daarover in Romeinen 11. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld betekent. Wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Wat een luxe voor de aanstaande mensen. Mensen die zo dadelijk het, het, het, het water instappen. Voor de aanstaande mikve kandidaat. Om nu tijdens hun leven. Voor Yeshua het levende woord de waarheid, te mogen kiezen, te mogen sterven en dan uit het water te komen en als een nieuw mens een nieuw leven te beginnen. Het gaat beginnen. Oh -oh. Yeshua, yeshua, and zo hard Jeshua moeten hebben om, om vrij zichzelf vrij te geven voor en dood zo'n vreselijke dood te te ondergaan je hoeft niet te dood, dood te gaan maar het is wel het was wel degelijk in mijn geest was het wel een besef dat ik dood ga dat is een dan zit je in het zeer grote benauwdheid. Uh, ik wil niet ver... in het verleden gaan. Ik wil... Uh, uh, beginnen bij het, bij het... einde. Dus... bij... bij... dat was... zeven maanden, zes jaar geleden... heb ik een... Uh, een zo'n klein boekje gekocht. Ik heb hem niet gezocht. Ik liep in Amsterdam... Ik heb een boekje gekocht, een uh, Nieuwe Testament. Een Goed Nieuws heet het. In een eenvoudige omgangstal. Heb ik vele malen gelezen. Een beetje stiekem, een dat. Ik heb het dicht, ik heb het steeds. Ja, ik zag wel wat. Ik zag wel dat dit sterk, sterke kracht kwam eruit. Maar ik kon me niet overgeven. Ik heb nooit van mijn leven aan iemand willen overgeven. Ik was zeer mm, gericht, opportunistisch bezig. Ik wilde mijn leven verwijzenlijken. En ik dacht, ik geloofde wel in God, maar in God van onze voorvader. Jezus was vreemd van mij. Ja, ik zag wel, dat is voor Goïm. Dat is niet voor ons. Wij hebben iets anders. Wij zijn trots. Wij hebben onze voorvaderen. We hebben Abraham iets, Jacob. We hebben Moshe. Het is onze trots. En. Uh, heb ik dus vele malen ge gelezen. Gelezen. Gelezen. Het kwam erg dichter, dicht bij mij. Maar kwam niet achter de parochet. Achter het gordijn. Het heeft mij dus. Het gordijn werd niet geschuurd. Ik kwam, ik kwam niet met mijn hart. Direct in het hele geheiligdom terecht. Later, nieuw water. Nieuw zee, weet ik dat het. Dat was onmogelijk. Wat onmogelijk toen was, is nu mogelijk. <coughs> maar, ik was zeer koppig. Wij zijn koppig volk. Wij geloven niet zomaar iets. Uh, wij zijn, wij menen dat wij alles in petto hebben. Alles is, hebben wij, hebben vader, voorvader. En die laten ons nooit vallen. Dat klopt. Maar wij moeten zelf, in, in elk persoon, elke Jood apart. Moet, zijn. Zelf. Om zijn schouders leggen. En zelf dragen. En zelf zichzelf opofferen. Niet omdat wij dat willen. Niet omdat ik het zoek. Niet omdat ik het ook in zie. Jawel, ik zie, ik, ik, ik zie het wel in. Maar wat ik bedoel is het is, bij woorden naartoe nou, geroepen wil ik niet dat woord het is allemaal ik zoek naar andere woorden om mij te kunnen uitdrukken want dan is het, iedereen zit met zijn achtergronden en kan het, de ene heeft een inhoud in, in, wat, in die begrippen legt het in. en ik wil iets anders met woorden gebruiken die een beetje neutraal zijn Dat het gaat niet om woorden het gaat om de kracht de kracht van God en uh, ik heb mij dus, ja, dat het, de onze, nou, ik ga een beetje verder, want anders ga ik dieper in details. Vorige week was het erg moeilijk voor mij, en waarom moeilijk was het voor mij? Vele hier, die hier komen, die, die vooral van niet jouw afkomst. Mensen die hebben het meegemaakt. Die weten van proef, van familie, van kennis. Wat het betekent en wat het is. Wat is de procedure van, van doop. En uh, ik heb nooit van iemand gehoord van mijn omgeving. Die zoiets ondergaan had. En ik keek voor mij en ik zag niemand. Ik zag geen Jood die... Wat zoals ik was, dus toch wel observerend in zekere zin. Dan wel, dan niet, goed. Maar ik zag geen voorbeelden voor mij. Maar toen, als onder Joodse mensen bedoel ik. En ik had steun nodig. En ik wist niet waar de steun vandaan zou komen. En mijn vrouw is de getuige van mij leuk dat zij daarbij is, want... zij is niet-Joods. En... nou, geloof me dat ik ben zo opgegroeid dat... ik had mij nooit voorgesteld dat ik ooit... dat ik ooit van mijn leven met een niet-Joodse vrouw kunnen trouwen. Nooit van mijn leven. Nou... zes jaar geleden... Nou, ja... toen ik haar ontmoette... eventjes, dat heb ik, wilde ik niet vertellen, maar even kwam ik bewegen... Sorry. Ik heb nu even. Heb ik eventjes nieuw opeens. Heb ik een beetje verband gelegd. Ik weet niet dat het. Het komt niet door vrouwen dat wij komen tot die show. Nee. Maar. Ik ontmoette haar in Moskou. Het was in februari. En in april van hetzelfde jaar, 1990. Toen heb ik het. Het bijbeltje wat ligt daar in haar, Heb en... ik het hier ergens bij Amsterdamse poort, even gebruikt, nee, nog niet. Heb ik, het, heb ik het gekocht? En ik wist niet waarom. Heb ik stiekem gelezen dat, dat niemand wist erover. Eventjes, tussendoor. Dat misschien liggen bepaalde verbanden, we weten niet hoe dat komt, we weten niet waarom, waarom, waarom ben ik hier, weet ik niet. Hoe kom ik daaraan, weet ik niet. Eh... Ja? Hm. Uh, wel, wel, als ik mij een beetje met, in, uh, naar de woorden van, van God luister, dan kan ik een beetje dat even proberen dat in elkaar te zetten, in het puzzel. En, want Jezus zelf zegt, uh, niemand komt naar mij, tot mij, als vader hem niet naar mij trekt. Dus, dan was ik waarschijnlijk getrokken naar hem, uh, zegt ook niemand komt tot de vader dan door mij heb ik ook begrepen maar waarom nu nu ben ik bijna 50. begin februari ben ik 50, waarom niet eerder dan zou ik veel meer kunnen leren zou ik veel meer hem kunnen dienen waarom nu pas maar ik ben blij dat ik nu, tijdens mijn leven is het gebeurd dat ik hoef niet te wachten tot de laatste dag komt dat hij heeft mij zo lief Ondanks alles. Dat hij mij eerder had geroepen. Om mij te laten. Samen met Jezus. Hetzelfde lot ondergaan. Op mijn niveau. Tot nieuwe leven meegewekt. In mijn leven. Wat ben ik bijna 50? 50 jaar. In de Joodse wet. Is een jaar van vrijheid. Is de 50 jaar. En dan komt vrij. Maar dat is even. ...maar hebt mensen in de vitals. Maar, wat gebeurde er vorige week? Ik zocht naar steun. Nou, ook nu mijn geest, in, in de zwaariem. Mijn vrouw lag naast mij en ik kon niet slapen. Ik heb prachtige... Ik heb, kan altijd goed slapen. Ik heb nooit uh, last gehad van slapeloosheid. Zelfs in mijn zakenleven. Ik uh, ging naar bed, lekker slapen. Maar hier kon ik niet slapen. <laughs> En mij, zij is wakker en zei wat, je ogen zijn open. En jij mompelt, mompelt iets. Ik, ja, weet ik niet. En zo so is het. De hele nacht was het net zo een gevecht. In mijzelf, totdat ik tot iets moest eruit komen, komen. En dat was pas in de ochtend. Daar kreeg ik iets van. En ik kon slapen. Het was zondag, maandag. Na sabbat. Dan was het nog een keer. En toch had ik iets, wel, iets verwacht, iets anders. Iets steun had ik verwacht. En dat, dat, dat in die steun kwam ook. Want mijn familie, mijn eigen familie, is ver weg. Ik heb alleen maar in, een broeder in vlees, dus in naar vlees. Hè? En die is ver weg. Die is nu een jaar geleden, is die oudere broeder. Hij is nu in Israël. Hij is, ik hou van hem veel. Hij is ver weg. Maar hij is dus nu in Israël. En hij is niet tot geloof gekomen. Ik heb ook een zuster, oudere zuster. Zij is in de Oeral, vlak bij, bij Siberië. Ik hou veel van haar. Zij is niet tot geloof gekomen. Dus, dat. dat. Ik ben getrokken naar Yeshua. Dat is dus dat moet ik dan maar doen, en ik ben blij dat ik het kan doen, en vorige week dus, was ik bezig met mezelf, en opeens kreeg ik een telefoontje, dus nou, wat ik bedoel is, dat zijn mijn broeders en zusters in vlees, ja, naar vlees, nu heb ik, met veel moeite eerst, was ik eerst schuchter, dan ben ik schuchter van een beetje van nature, maar heb ik mij Yes, I my that ik heb Eerst overgegeven. Eerst heb ik mij verbeeld, verbeeld dat ik broeders en zusters nog heb in Jullie. En nu geloof ik Helemaal heb ik mij overgegeven dat ik heb nu in Jullie broeders en zusters. Mijn familie heb ik en mijn huis heb ik. Bij Jeshua, huis van Jeshua. Dat ik heb nu familie in Yeshua. Want no. broeder, ik hou van mijn broeder en ik kom hem. Maar niet in geloof. Ik kan met hem niet. Mijn hart spreekt aan hem alleen in mijn vlees. Maar daar mijn vlees. Maar niet in geloof. Ik kan hem niet omhelzen als Jezus ons omhelst. En dat kan ik met jullie doen. En dat heb ik ook gezien, nu alvast. De steun die u mij had gegeven. Verleden week. Waarom had ik nog meer steun dan anderen Hier. Weet je dat waarom? Omdat ik een koppagio, kop ben. Want wij jou de geloven niet zomaar. Wij niet dat wij, eh, wij willen zien. We willen zien, Laat ons wonderen zien. Dan gaan we geloven pas. Laat ons tekenen zien. Dan geloven we. Niet dat wij zo so, niet vertrouwen aan God. Jawel, maar wij wij willen wonderen zien. Ja, nou, wij willen dat de zee. Even helemaal gespleten gaat. Dan gaan we geloven. Dan zien we de kracht van God. We willen, het, ja. Dat is, en, van daar, maar ik zag wel dus, een voorbeeld voor mij, voor de Bikwa, zag ik wel voor mij. Dat is Yeshua. Maar, ja, ja, en ik kreeg dus een telefoontje toch van een van de broeders in Yeshua, die had mij gebeld. En die zegt. Michael. Jij hebt het waarschijnlijk moeilijk. En ik had het echt moeilijk op dat moment. En die zegt. Ik heb speciaal iets. Voor deze gelegenheid heb ik iets speciaal. Een gedicht van gemaakt. Een gedicht gemaakt. Over de mikwa. En misschien kan het jou steunen. Dat heeft me inderdaad gesteund. Maar. Ook het feit. Dat dit dat iemand was die niet-Joods is en die, die had mij steun gegeven, dat was voor mij ook zeer, zeer van belang waarom? dan heb ik hem een, een broederlijke liefde gezien en dat zie ik wel dat ik voor God, God wil dat dat wij Joden en niet Joden in geloof ver verenigd worden <coughs> maar, dus ik had, ik had voor mij, en ik wilde, ah, ik vroeg God, op mijn manier vroeg ik, vroeg ik hem, laat me toch zien, ik wil toch wel die wonder zien, ja, ik wil het zien, ik wil ruiken dat de etsba Hallo ook is er wel, ook in mijn toestand, in mijn, voor mij die een zondig mens is. Ja? ja, en, heb ik hem gevraagd? Dus voor mij is Yeshua, maar straks ga ik achteruit leunen. Wat is achteruit? Mee? Wat is achter mij? Wat ligt achter mij? En toen dacht ik: Ik hoor wel hier van overal. Dus het voor mij ligt Yeshua, is Yeshua. Is een nieuwe wet, nieuw verbond. Maar wat ligt achter mij? Dacht ik: Ons oud verbond. heeft het nog iets, kan het mijn, kan nieuwe verbond, oud verbond, mij ook steunen, of is het al, of is het al afgeschaft, of is het al, heeft geen waarde meer, en ga ik op mijn rug vallen, en breek ik mijn rug, dus ik vroeg, mijn vader, ik vroeg, laat me zien, heeft het iets nog voor ons, joden, van betekenis, of moeten we helemaal onder, overgaan, nieuwe verbond, van hart, is goed, maar kan ik nog iets putten, in het oude... is het nou voor ons iets waard... of is het al een ballast? En... dan...